Het weer op de meeste plaatsen droog en ongeveer 10 graden. Morgen is het net als vandaag bewolkt en kan er plaatselijk wat motregen vallen. Ook dan wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. AMB Verkeersinformatie. Bij Rotterdam is de A20 weer open de file vanuit Gouda is al bijna weg. Maar op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat wel file tussen het Eemnes en de Alfred Bunschoten 4 kilometer.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 De mensen die van dieren houden. Of kijk op beavar.nl Dit is Radio 1. Max. De kersttribune. Met Margreet Treintjes en Govert van Brakel. Ja, goedemiddag. Welkom terug. Inmiddels het derde uur alweer van de kersttribune. Live vanuit de Amstel -Voyer in Koninklijk Theater Carré. En beneden ons is het heel spannend, want daar wordt het Wereldkerstcircus gehouden. En daar is nu op dit moment dit te beluisteren. Ja, dat klinkt goed. En applaus. Het is pas de eerste voorstelling vandaag. Hè? Dus er komt er, er nog, hè? Vier uur nog hè? De hele middag zijn we hier, terwijl de spreekstalmeester de mensen beneden toespreekt. De hele middag zijn we hier met onderbroek Max al bezig met die speciale kersttribune. Kassie kijken, het kerstgala, gesprekken met sporters. Enfin, nog veel en veel meer. Onder leiding van coach Ronald Koeman debuteerde hij in 2004 bij Ajax. Sinds 2008 voetbalt hij bij Valencia. Maar ook het Nederlands elftal kan op zijn talenten bouwen. Wij verwelkomen op de kersttribune van Max. Het Wiegers, Maduro. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, daar zit je dan op je eerste kerstdag met je zielige enkelbanden. Ja, ik oh. had uh, beter fit uh, willen zijn, maar het gaat de goede kant op. Hoe gaat het ermee met je revalidatie? Het gaat uh, heel goed. Uh, afgelopen maanden had ik nog een controle in het ziekenhuis hier in Nederland. En uh, het ziet er allemaal goed uit. Dus uh, ik heb groen licht gekregen om weer uh, te hard uh, gaan hardlopen. Kijk, maar wanneer, wanneer, denk je, sta je weer echt op het veld als het erom gaat? Ik, denk, uh, ik mag denk ik, met de groep trainen eind januari. Dus wedstrijden spelen, denk ik, begin februari ongeveer. Ja. Is het niet ongelooflijk saai dan, zo'n periode dat je niet mag voetballen? Jawel, heel saai. Wat doe je dan de hele dag? Nou, je kan uh, vrij weinig doen. Nou ja, he. dat bedoel ik. Ja, je hebt te veel energie, maar uh, omdat je niet goed kan lopen... Ik liep nog op krukken toen, dus uh, ja... TV ik kan kijken. TV kijken wedstrijden kijken hoe je teamgenoten aan het voetballen zijn. Oh. Ja, dat is heel erg, hoor. Als ja. dus je ja. niet kan helpen. Dat is nu een winterstop, hè? Dat scheelt dan weer. Ja, maar in Spanje heb je niet echt een nee. grote winterstop, nee, dus nee, uh, het gaat ik. gewoon door daar. Zeker, ja, daar gaat het door. Maar goed, uh, jij zit in Nederland. Wat doe je uh, op een revalidatiedag? Hoe begint zo'n dag bijvoorbeeld? Nou, zo'n dag begint uh, sowieso uh, eerst even behandelen en kijken hoe je enkel uh, ervoor staat. Uh, dat ja, doe ga... je zelf, of niet? Nee, gewoon de fysio's kijken, okay. dan, want uh, elke dag is het natuurlijk wel verschillend. Of, um, of je enkel wat dikker is geworden of niet. Nou, dan gaan ze behandelen. Um, ja, dan ga je toch wat doen. Je mag wel, ik fiets nu bijvoorbeeld. Ga je fietsen. Uh, dan ga je weer behandelen. Uh, bijvoorbeeld met laser doen ze het uh, warmte houden. Um, Hoe uh, noem je dat? Uh, ultra Sonido noemen ja, ze dat? Saai, niks aan. Ja, niks aan. Niks je aan. Licht, nee, je ligt alleen maar op een bank. En, ja, uh, en je um, zit aan die enkel waar je maar gek van wordt van dat Ja, precies. Hè, dat is gewoon even. Dat is heel moeilijk. Want heb jij ook gevoetbald? Nee, maar ik weet er oh. alles van, joh. Ik nee. zit elke avond om 7 uur op zondag te kijken. Heb je, uh, ik, heb drie, ik heb twee zoons en een man. Uh, dus dus is, ik weet er veel van. Je weet wat van. het is met die enkelbanden. Ja, mijn zoon is ook die volleyballen. En dat zijn ook heel, heel gevoelig, hè? Ja, nee, De, zei, dat, ja zo, zo dat, dan doe je alles mee. Ja. Ja. Maar het komt natuurlijk helemaal goed met jou en die enkel. Uh, zullen we even teruggaan naar het begin van je carrière? Ja. Um, ga jij even luisteren of jij nog weet welk doelpunt dit is? Even luisteren. Maduro? Maduro? Als Keizer Frans Bekkenbouwer. Oh! Okay. Weet je het nog? Ja, dat weet ik nog wel. Ja. Ja, vertel eens Dit was uh, op het WK om de 20 was tegen uh, Benin. Volgens mij scoorde ik het eerste doel en we wonnen ook 1-0 volgens mij. Ja, dat was 1-0, ja. Maar wat hij zei, weet je dat ook nog? Keizer Frans? Ja, daar werd ik, da ik vaak mee vergeleken, omdat ik uh, van achteruit vaak uh, doorstoomde, dus, zeg maar, uh, eigenlijk gewoon richting het doel. Hmm. Kende jij Keizer Frans eigenlijk? Um, ja, van, van beelden. Maar ja, toen mensen me ook zo gingen noemen, uh, ben ik... Uh, Wees gaan kijken. Ja, meer gaan kijken. Ja, op YouTube en beelden. Ja. En uh, ja, Dat was wel een hele goede voetballer natuurlijk. Ja. En um, als je zo'n zo goal maakt, hè, um, weet je dan ook... Weet je nog wat je toen dacht bij die belangrijke treffer? Hoe is dat? Want je ziet natuurlijk jullie allemaal ongelooflijk uit je dak gaan altijd. Ja, nee, dat, het, het WK was toen ook uh, in Nederland, dus de beginners waren ook uh, helemaal oranje, en we speelden zeg maar gewoon van thuis voor, uh, voor het publiek. En ik scoorde en uh, het was een best wel moeilijke wedstrijd, want ze uh, we speelde tegen Benin, dus uh, en ze speelde heel hard. Dus, en toen ik scoorde was er wel echt een opluchting, dat weet ik nog wel. Een ontlading ook. Een ontlading ook, ontlading bij jou. ook ja, want uh, het was een hele moeilijke wedstrijd en uh, maar gelukkig wonnen we toen. We, het ging wel heel hard hè, met jou toen. Uh, want het, het, het was uh, Ajax, het was Champions League, het was het Nederlandse elftal. Ik meen onder Van Basten natuurlijk. Ja, ja natuurlijk. Ja, ja daar kwam, er kwam een nieuwe rijkaart. Ja, nee, maar dat is... Ja, het is... Niet alleen maar dat is uh, dat ook een mooi Nederlands nee. voorbeeld. Ja. ja, ik heb bekkenbouwen, Rijkaart genoemd uh, in die tijd. Maar uh, het ging heel snel toen, ja. En uh, gelukkig uh, ben ik altijd toen wel die tijd zelf rustig gebleven ja ik was nog vrij jong jij nog 19 of zo ja 19. net ja. 19. dus en uh, iedereen trok een beetje aan je uh, ja. je het uh, zeg maar, helemaal opgehemeld ja en dan is het wel uh, belangrijk dat je jezelf blijft en uh, rustig blijft anders, want wat uh, maak je dan inderdaad mee dan loop je door die stad Amsterdam en dan kent opeens iedereen je ja precies dat, uh, Daar moet je mee om leren gaan ja hoe doe je dat hoe leer je daarmee omgaan um, ja dat uh, het ligt denk ik ook wel een beetje aan hoe je bent, qua opvoeding. En, uh, ik was uh, altijd was, uh, vrij zelf gewoon heel rustig. Dus uh, ik ging ook altijd heel rustig mee om. En, uh, ja, het was wel wennen natuurlijk. In één keer wilden mensen je handtekening op de foto, uh, noem maar op. Dat was je natuurlijk nog niet gewend. Maar ja, gewoon, uh, gewoon vriendelijk blijven en uh, zeg maar, er gewoon wel in meegaan. Dat wel, maar... Vond je het ook leuk? Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk is het leuk. Uh, het is natuurlijk ook een compliment naar jezelf toe dat je het goed doet. En mensen zijn blij om je te zien. Uh, ze willen handtekeningen op de foto. Dus dat is, is altijd wel ja, leuk. Zeg, maar de, de keerzijde. Hoe ziet een boze Maduro eruit? Een boze Maduro? <laughs> je ja, ja, uh, hebt hier permanent een, een vriendelijke lach. En uh, je ja, ja, zegt, ga ook wel met je mensen op hij die kan foto. ook wel boos worden. Maar uh, wat, wat zien mensen dan? Nou... Uh, dan komt er komt wel agressie naar boven. Dan. Echt waar? Ja? ja, natuurlijk momenten. Kijk, in voetbal. Um... Want de druk is vaak groot, hè? Ja, heel groot. En dan als je dan bijvoorbeeld, als je voelt dat je onterecht behandeld wordt, kan je wel heel, heel boos worden en agressief worden, natuurlijk. Ja, maar dat hoort er ook bij. En uh, dat is dan een moment. En dat denk uh, ik bij elk sport. Ja. Wat er gebeurde van de week, iets interessants, dat weet je, hè? In, de, in de arena. man ja. van AZ die aangevallen wordt door een dolgedraaide supporter. Um, begrijp jij zo'n reactie uh, die je daar zag van de keeper? Jawel, Ik begrijp het. Ja. Al. Ik was zelf ook in het stadion oh ja? toen. Oh ja. Toen het gebeurde. Ja, toen het gebeurde. Ja. Oh. Dus, uh, ik dacht ik ga weer een wedstrijd kijken. <lacht> Dan gebeurt dit. Maar ik kan uh, zeker zo'n uh, reactie uh, wel begrijpen. Uh, je schrikt natuurlijk. Uh, ja. Komt nog eens de rug ook nog. Dus ja. je weet niet uh, wat dus je meemaakt. Maar vervolgens doet de scheidsrechter wat hij moet doen. Namelijk de rode kaart trekken voor de doelman van. AZ. Want dat staat in de regels en daar is de scheidsrechter voor. Wat ja. denk jij dan op de tribune? Ja, ik begreep het ook niet al, maar het ging allemaal. Maar vijf... jij kent de regels niet waarschijnlijk? Ja. Op dat punt? Ja, op dat punt. Ik wist niet precies dat, uh, dat je daarvoor rood moest geven. Want ja. uh, ik denk dat ieder mens uh, zeg maar, zo uh, gereageerd zou hebben. Ja. Als je in een keer aangevallen ja. wordt... Uh, je weet maar nooit uh, wat, die, uh, wat die man in zijn hoofd uh, haalt. Ja. Nee, dat kan. Maar dat hij is ook kan. weer ingetrokken, hij trok, hè? Ja, ja, ja, natuurlijk. Nee, maar door de commotie natuurlijk. Nee, maar ik vroeg me af hoe een speler daarnaar kijkt. Want vervolgens verliest ook, ik zeg het maar even gechargeerd... de trainer van AZ het hoofd, Gert-Jan Verbeek. Iedereen gaat mee in de commotie van het moment en gaat wild gebaren... en we gaan van het veld en niemand denkt meer twee tellen na. Uh, terwijl ik altijd denk, maar jij staat daar dichterbij qua uh, gevoel en qua sporter. Als nou de mensen die, uh, die voor de leiding aangewezen zijn... allemaal hun verstand even gebruiken, tien, tien seconden nadenken... of eens even naar de kleedkamer gaan voor een goed gesprek met elkaar dan loopt dat ook allemaal wat anders af, eerlijk gezegd. Ja, Denk ik. is ook zo, maar het is heel moeilijk om op zo'n moment rustig te blijven. Er is zoveel emotie in het spel. Uh, ja, je keeper of je teamgenoot wordt ja. aangevallen. Dat begrijp ik van spelers, maar niet van leidinggevenden... die uh, langs de ja, zijlijn het, uh, het hoofd juist koel moeten houden ja, die in die crisis. Moeten, ja, die moeten misschien wel uh, het hoofd juist koel houden... en zeggen gewoon rustig, uh, misschien het team bij elkaar halen... en ja. rustig van het veld aangaan. Uh, Hoe reageerde je eigenlijk toen je het zag gebeuren? Ik doe jij zelf, Want jij zat daar dus. Ja, ja ik, kreeg, ik heb dat nog, uh, nog nooit zo gezien eigenlijk. Uh, nee, niemand hoor. <laughs> nee, dus uh, ja, ik geloof het eigenlijk in mijn eigen ogen niet. Nee. En uh, het ging allemaal zo snel en uh, ik, ik dacht al, ja, die wedstrijd gaat uh, gestaakt worden. Dat wist ik uh, meteen al. En uh, ja, het gaat natuurlijk om de veiligheid. Uh, ik denk dat uh, de spelers van AZ zich niet meer veilig voelden. Nee. Dus, uh, dat was helder, ja. ja. Um, we hebben deze hele uitzending, behalve gasten, want we gaan zo met jou doorpraten, ook. Um, Anderen, bekenden uit de wereld van de sport en de media, die vertellen over hun held van dit jaar. En nu hebben we iemand uit de wereld van het amusement. De eretribune. Bekende mensen uit de sport en media brengen een ode aan hun held van het afgelopen jaar. Ik ben Angela Groothuizen. En uh, mijn held van 2011 is denk ik wel Eberhard van der Laan, de burgemeester van Amsterdam. Ik woon in Amsterdam. Ik vond dat hij een onmogelijke taak had, namelijk Job Hen vervangen. Maar dat heeft hij echt heel goed gedaan. Want uh, het was een lastig jaar. Met, het, met die vreselijke zaak met het uh, kindermisbruik uh, in het Hofnarretje. Hij heeft al die ouders bij elkaar uh, geroepen. Hij heeft het heel erg secuur aangepakt. Heel, heel transparant, heel helder. En ik vind dat. In, in, in Amsterdam is een stad met veel problemen. Weet je, alles gaat maar mis. Al die verbouwingen lopen maar uit. Je wordt er helemaal gek van. Is het is toch een fijn idee dat er in ieder geval één hele slimme heldere man daar ook uh, zit nog. En, um, ja, daar, daar had ik, en daar heb ik heel veel bewondering voor. De kersttribune van Max. En dat was Angela Groothuizen, waarvan trouwens gisteren bekend werd... dat ze door John de Mol aan de kant is gezet als jurylid van The Voice of Holland. En uh, dat is omstreden, die beslissing, want ze is hartstikke populair. Kijk jij trouwens... Ja, van toe wel. ja. vind ik wel leuk om te zien. Ook als je in Valencia ziet met de, de, de schotelantenne antenne of zo. Ja, nou wel ja. Het is, uh, ik vind het wel leuk om te zien. Zeker omdat je altijd, elk jaar zijn er toch weer mensen die uh, dan weer ontdekt worden en goed kunnen zingen. En uh, ja ik denk dat er zoveel talent rondloopt en het is altijd wel leuk om te zien. Leuk. Um, ja, want jij bent trouwens zelf ook van muziek, hè? Ik hou wel van muziek, ja. Welke? Luisteren. Welke? Ah, van alles eigenlijk. Uh, ik hou van pop, uh, R&B, tot aan reggae, uh, noem maar op. Ja, maar uh, is het passief uh, gewoon luisteren of denk je van nou, ik speel wel een stukje mee? Uh, ik heb uh, altijd wel gedrumd, dus, ja. uh, in Valencia heb ik ook een drumstel staan. Uh, vroeger, uh, toen, ik nog, uh, toen ik hier nog woonde in Nederland, ging ik vaak met mijn broer ook nog wel uh, spelen, die kon heel goed gitaar spelen. Dus um, ja, die wonen nu nog steeds hier uh, in Nederland. Dus ja. dat is een beetje verwaardig. Maar moet je bij reggae denken echt aan Jamaica en aan uh, Bob Marley-achtig? Ja, Bob Marley is, toch, uh, wel natuurlijk. King, ja. is ja. toch wel de king van... Uh, ja. okay. <laughs> Pieter Tosje, neem ik aan. Ja, ook. Ja, okay. ook maar voor mij Bob Marley is uh, wel de nummer, ja. nummer één. Ja. Was dat voor jou net zo leuk geweest om een carrière in de muziek te maken als in het voetbal? Jawel. Ja, Jawel ik, ik, ik, zit, ik sta er wel uh, uh, dichtbij eigenlijk. Uh, ook bijvoorbeeld, uh, uh, ik ken Ali B. al goed. Het is dus, uh, jarenlang mijn uh, buurjongen geweest uh, in Almere. En daar heb ik nog steeds goed contact mee. Dus uh, af en toe komt hij, dan, uh, komt hij langs en dan uh, hoor je weer nieuwe dingen. Dus uh, dat vind ik altijd wel interessant. Ga je nog iets met hem opnemen samen wellicht? Uh, misschien wel in de toekomst, je weet maar nooit. Maar uh, ik ben meer uh, iemand die uh, houdt van muziek maken... dan uh, zeg maar qua beat, uh, beats maken, zeg maar. dan, dan het, dan het rappen uh, wat hij heel goed kan. Nou, we, uh, ja, we hebben geen drumcel hier voor je om, om, om te bewijzen hoe goed je bent. <laughs> geloof, het, uh, geloof het gelijk. Ja, er zit wel een drumcel waarschijnlijk in de orkestbak. Uh, beneden. In, uh, beneden, in de piste. Horris, daar zitten de mensen nu. Ik denk uh, in de grande finale zo langzamerhand. Van het kerstcircus. Klinkt als trappelende pootjes van een dier. denk het. Zachtjes gaan de paardenhoeven ook hier nog steeds. Want de paarden hebben wij vanochtend gezien, hè, Margreet, in de stallen nog. Van het Wereldkerstcircus voor en de Goede Orde hier beneden. beneden. Hier beneden is het allemaal gaande. Ja, en om 4 uur voorstelling 2. En we praten tussendoor nog even in de Kersttribune van, uh, van Omroep Max. Natuurlijk met uh, de man die Mr. Kerstcircus genoemd kan worden, Henk van der Meijden. Volgende uur, hè? Ja, volgende uur. Uh, kerst in China. U dat u denkt, Kerst in China. Ja, Wouter Zwart, goedemiddag. Goedemiddag. Wouter is uh, NOS-correspondent in China. Nog wel, zeg ik, Wouter. Want je kans op een laatste kerst in China is bij deze verge uh, vergeten. Want je zit in Nederland, hè, nu? Ik zit nu even in Nederland, dus even geen Chinese kerstvermoed. Nee. Maar hier is het ook gezellig, hoor. Dat kan ik me voorstellen. Maar uh, hoe viert men kerst in China? Ja, vroeger helemaal niet natuurlijk. Ik bedoel, dat was iets van het verderfelijke Westen. En uh, als men er al überhaupt over had geleerd... dat, uh, dat er in het buitenland uh, ja, Westers Kerst gevierd werd... Uh, dan was het in ieder geval verboden. Uh, maar tegenwoordig is dat helemaal veranderd. Ik bedoel, China is natuurlijk ook echt een marktgeleide economie geworden. Het is kapitalistisch en men vindt het buiten gewoon interessant... wat er in andere landen in het Westen gebeurt en zo uh, ook kerstmis. Dus je zult mensen niet met z'n allen rond een boom zien, uh, liedjes zingen... Uh, maar uh, absoluut wel uh, samen uit eten of samen mooi eten klaarmaken. Overal zijn wel kerstbomen in winkels en zo... Uh, uh, uh, neergezet. Dus ja, het uh, uh, uh, uh, uh, ademt wel iets van een sfeer van kerst zoals we dat in Nederland kennen. Ja, ja. inmiddels is dat dus toegestaan gewoon omwille ook van de economie dus. Absoluut, absoluut. China wil natuurlijk heel graag steeds groter en machtiger en rijker land worden. De mensen hebben ook elk jaar een beetje meer geld te besteden. Dus vindt men het buitengewoon interessant... ook om elkaar cadeautjes te geven rond deze ja. tijd. Maar vooral ja, ook uh, cadeautjes aan de baas te geven. Dat is ook erg belangrijk. Dus er wordt heel veel uh, geconsumeerd. En ja, dat vindt de overheid natuurlijk ook fijn... want hoe meer er geconsumeerd wordt... hoe beter dat natuurlijk is voor de economie. Jij uh, zat dus tot, tot voor kort in China. Nu zit je dus in Nederland. Ja. Um, en ik kan me voorstellen dat het voor jou niet leuk is... of tenminste jammer vooral... dat nu net in die regio ongelooflijk nieuws is, namelijk in buurland Noord-Korea... is Kim Jong-il gestorven, zoals jou uh, waarschijnlijk ook ter oor is gekomen. Oh. Uh, ja. Dat is toch wel echt jammer voor je, of niet? Dat je daar nu niet zit. Ja, ziet. men noemt dat wel eens de wet van de correspondent. Dat het altijd gebeurt op de plek waar je niet bent. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal zo. Er gebeurt uh, in mijn regio altijd wel wat. Uh, dus wat dat betreft is het altijd druk. Ja, dit kan gebeuren. Het is niet heel erg, moet ik zeggen hoor. Want eh, Ondanks het feit dat, dat China natuurlijk een stuk dichter bij Noord-Korea ligt... is er niet een soort deur in Peking waar ik doorheen kan lopen... en dan ben ik ineens in Noord-Korea. Dat land is natuurlijk enorm gesloten. Dus wat dat betreft weet je vanuit Peking... Ik van spreken net zoveel of net zo weinig... over wat er in Pyongyang gebeurt dan uh, als in, als in mm. Nederland. Maar ja, het liefst zou ik natuurlijk echt in Pyongyang zelf zijn. Ja, maar ja, dat ja. hebben wij helaas niet uh, voor het uitkiezen. Dat bepaalt de overheid daar. En die willen er voorlopig helemaal niemand bij hebben. Er waren collega's van Wouter en Margreet... die misten in 1989, mind you, de val van de muur. Twintig jaar correspondent in Berlijn. Eventjes in Nederland. Ja, dat, klopt, zuur, dat Dat zijn zure momenten. Dus ja. dit valt mee voor Wouter, denk ik. Ja dit wel nog mee. Wouter, volgend jaar begin je in uh, de Verenigde Staten in, in de loop van 2012. Hè? Ja, uh, ja, dat is een heel ander land. Uh, ben je daar nu al mee bezig met de voorbereiding op? Hoe ga ik het dan daar doen? Uh, ja, ik bedoel, het, het verslaggevers kunstje beheersen, de, de, de, dat vak. Maar het is toch een andere wereld waarin je terechtkomt. Het is een hele andere wereld. En soms heb ik wel eens het idee dat alles 180 graden gedraaid is. Hè, in Amerika ten opzichte van, uh, van China. Over hoe men over bepaalde zaken denkt. Hoe men leeft. Hoe men ja, goed alles beleeft. Hoe men bijvoorbeeld ook deze economische crisis op dit moment uh, beleeft. Dus ja, dat wordt voor mij heel erg hard leren. Terwijl ik toch mijn, mijn, mijn taak en mijn vak vanuit China nog moet, uh, moet doen. Dus ja, het worden, het worden drukke tijden. Maar ik vind het juist wel heel interessant, moet ik zeggen. Ja. Uh, hè, het is toch een... Uh, hè, de afgelopen jaren ben ik getuige geweest van de, de opmerking. Of de, ja, de heropkomst zou ik bijna willen zeggen, van een, van een wereldmacht, namelijk China. De relatie China-Amerika is een van de belangrijkste relaties ter wereld. Er wordt heel veel politiek op de wereld wordt bepaald door wat Amerika en China samen denken. Uh, dus ik vind het heel leuk om dat de komende jaren vanaf de andere kant uh, te ja, gaan. Wat bedenken. ga je missen in China, denk je? Het eten. Ja, cliché van <laughs> ja, je wel, maar dat is wel zo. China is een land met duizend en één verschillende keukens cuisines. En uh, ja, dat ga ik vreselijk missen. Ja. Heel veel succes in Amerika, Wouter. Dank we we nou, we je wel. We gaan je zien op TV. Wouter Zwart spraken we ja, mee. Dank je. NOS-correspondent, dus binnenkort in Amerika. Ja, uh, Het Hedwiges Maduro zit hier. Zeker, ik, uh, ik ben, <laughs> ja. Ronald Koeman, daar wil ja. we het over hebben. Want hij heeft een, een belangrijke rol gespeeld ja. in jouw carrière. Um, hij liet jou debuteren in, uh, in Ajax in ja. 2004. Hij haalde jou ook naar Valencia in 2008. Uh, wat is het? Wat klikt er tussen jullie? Uh, er is altijd wel een klik geweest tussen, uh, de, uh, tussen uh, meneer Koeman en, uh, en mij. Zeg je was nou al... meneer Koeman? Ja, omdat ik toch wel veel respect heb uh, wat hij heeft gepresteerd. Ook qua voetballen, maar ook als, uh, als trainer. Zeg als je, je nu u ook... tegen hem? Ja, altijd. Uh... Oh ja joh, je zegt geen Ronald? Nee, nee, nee. nee. Dat, is, uh, dat is zeg maar, als je bij Ajax ook, uh, dat is een beetje... ook was altijd de opvoeding bij Ajax. Als je nu al kijkt bij alle uh, kleine voetballetjes, zeg allemaal u tegen de trainer. En dat, uh, wordt zeg maar altijd, uh, dat hoort ook een beetje bij opvoeding, vind ik, uh, qua respect. En uh, dat hoort er gewoon bij. Ja, maar wat is het? Wat, want hey, je zegt, ik heb respect voor hem. En is het ook als persoon dat hij iets doet wat jou heel ja. erg aanspreekt? Of ja, je bescherming ook. geeft, of weet ik het? Nou, bescherming misschien niet, maar uh, je kan heel zien dat, uh, zien dat het hele goede voetballer is geweest. En uh, we hadden misschien wel, uh, wel een beetje de, dezelfde stijl uh, qua voetbal... Uh, hij was ook zeg maar, een, een speler die altijd vanuit het middenveld of van achteren zeg maar, naar voren ging en uh, het spel verdeelde. En misschien uh, zag hij dat een beetje bij mij uh, terug. Dus hij kon me heel veel uh, dingen helpen en coachen en uh, dat heeft hij ook gedaan. Ja. Zullen we eens luisteren wat hij over jou te zeggen heeft? Ja. Ik heb Het Wiegers naar, naar Valencia gehaald. Uh, ik wilde toen uh, het team uh, verjongen. Ik zag Het Wiegers. In dat opzicht wel een belangrijke pion uh, voor de toekomst van Valencia op dat moment. Ik hoop dat hij daar nog steeds aan zijn zin heeft. En uh, zo niet. En als hij vindt dat hij, dat hij meer moet spelen. Want ja, hij, hij loopt al wat jaartjes bij Valencia. Maar het is nog een jonge speler. En een jonge speler adviseer ik altijd om, om ook te voetballen. Want ook bij hem zit nog heel veel rek in. En, uh, en voor de rest wens ik hem uh, prettige dagen. En een goed uiteinde. En uh, succesvol uh, 2012. Zo. Die zit uh, het Wiggers. Ja, zeker. Het zijn uh, mooie woorden. Ja. Dat is Ronald Koeman, die met de trein die langskwam van PSV naar Valencia ging en jou daar naartoe haalde, maar vervolgens met een andere trein weer snel terugkwam. Ja, dat is, ja daar uh, zit je dan. Ja, daar zat hij dan, ja. Nee, het was. Uh, uh, voor de trainer was het natuurlijk uh, een minder faal in Valencia. Um, het, was, het werd ook, uh, het was echt een hele. Drukke periode toen ook, veel problemen met de club, eh, financieel, eh, spelers waren niet tevreden. Of drie echt belangrijke spelers waren niet tevreden. En eh, ja, dat was denk ik, het werkte allemaal in het nadeel van, eh, van Ronald Koeman. Maar kun je eens uitleggen hoe moeilijk het voor jou dan wordt om je op zo'n moment, nu dan de beschermheer wegvalt, hoe moeilijk het is om je toch staan te houden dan binnen zo'n spelersgroep? Het was wel uh, vrij moeilijk, maar ik zat heel snel in de groep. Uh, ik speelde direct, onder de trainer speelde ik uh, alles. Dus uh, je werd heel snel in de groep uh, betrokken. En medespelers, uh, ja, daar werd ik heel snel vrienden mee eigenlijk. En, uh, uh, het enige wat eigenlijk moeilijk was, was uh, de taal. Want de taal uh, sprak ik nog niet echt goed. Ja, hablar espanol? Ja. <laughs> Waarom is het Spaans? Nee, Een dus, pokker. Dus dat. Toen de trainer nog was, kon ik af en toe gewoon Nederlands praten. Ja. En hij vertaalde me en helpte met uh, bepaalde dingen. En dat viel op een gegeven moment weg. Dus uh, toen moest ik echt heel snel omschakelen. Moest je heb aan de bak. Ben je, je lessen, ben je lessen gaan volgen? Ja, moest ik lessen volgen. Want uh, uh, een andere trainer, Una Emery, die spreekt heel snel Spaans. Dat uh, zelfs sommige Spanjaarden hem niet kan verstaan. Oh. Zo snel praat hij. Dus uh, ja, dan moest ik wel echt aan de bak om het, uh, om het goed te, te leren. Jij bent natuurlijk een, een van die ongelooflijk veel jongetjes... die uiteindelijk daadwerkelijk profvoetballer worden. Uh, wat is jouw droom? Ik bedoel, is er een droomclub waarvan je denkt... ja, dat is uiteindelijk waar ik naartoe wil? Ja, ja er is altijd wel een droomclub... maar ik wilde toen een klein, uh, klein jongetje wilde ik altijd voetballen. Dat begon je zo'n beetje. Ja, daarom. Dus uh, <laughs> dat werd droom eigenlijk heel snel werkelijkheid. En ook weer het eerst halen, dat, uh, dat ook. En ik wilde altijd al in Spanje voetballen bij een goede club. Ja, weer uitgekomen. Ja, dat is weer uitgekomen. En natuurlijk moet je altijd wel doelen, doelen stellen en je ambities halen. Uh, maar nu zou ik echt uh, uh, weer willen pieken met een Nederlands elftal. Ja. Uh, bijvoorbeeld bij het EK, komende EK. Als je kijkt uh, wat we op het WK hebben bereikt. Ik denk dat, uh, dat we zo'n hele hechte en sterke groep hebben. Ook qua leeftijd allemaal. Als je kijkt, uh, de meeste spelers spelen dan bij uh, topclubs in uh, topcompetities. Dus ik denk dat nu echt het moment is aangebroken dat we echt om de prijzen mee kunnen spelen. Reken je je zit nog in dat revalidatieproces. En dat zal ongetwijfeld ergens in februari dan wel weer achter de kiezer zijn. Dan ja. ga je weer beginnen. Ja. Maar dat je dan ook weer uh, tegen juni topfit en uh, zo, zo bent... dat je international kunt zijn. Wat denk ja, je? Dat denk ik wel. Ik denk juist dat het misschien uh, een voordeel kan zijn. Want uh, in principe... Als ik nu kijk, zit ik gewoon weer eigenlijk in de voorbereiding. Dus hm. ik bouw nu mijn conditie weer op. Ja. Ik begin weer te spelen rond februari ongeveer. Dus ik heb nog een paar maanden... Om je in de kijker te spelen. Om, ja, in de kijker te spelen. Maar, maar niet denk... via zo'n druk programma als de jongens nu al. Nee, ik, precies. Ik denk dat de meeste jongens juist moe beginnen te raken... aan het einde van de competitie. En ik ben dan juist uh, topfit. Nou is het zo dat jij natuurlijk betrekkelijk jong bent nog... ook vergeleken bij al die andere internationals. Ja. Ben jij ook het broekie in zo'n... of is het heel gelijkwaardig? Nee. Dat is wel je bent 26 nu? Ja, ik ben uh, 26, ja. Maar uh, mijn broekje niet meer. Uh, als je kijkt ook naar de spelers in Nederland zelf, die ken ik al jaren. Dus uh, ja, ik voel me gewoon thuis daar. Ja, je bent broekje af? En, uh, eigenlijk wel, ja. Inmiddels wel. Dus, uh, in Nederland is het wel een, een verschil met in Spanje, moet ik zeggen. Dat, uh, uh, in Nederland zou ik in principe al een routinier zijn. En in Spanje ben ik eigenlijk nog steeds een broekje. Uh, omdat er vaak toch heel snel talenten doorbreken in Nederland. Uh, die zijn dan al rond de 19, 18. Ja, dan in 26 dan ben je gewoon een ervaren speler wel. eigenlijk. Ja. En in Spanje uh, gebeurt dat niet zo snel. Dan heb je toch meer ervaren spelers. en uh, het is wat moeilijker doorbreken. We hoorden net al even uh, Hedwigus Ronald Koeman. Hij heeft meer te vertellen. Ja, je weet, Ronald Koeman, in een maandje of vijf... heeft hij Feyenoord toch weer aanzien gegeven. Laten we zeggen in ieder geval enig aanzien. Uh, hij viert de feestdagen met zijn gezin in Portugal. En uh, samen met zijn vrouw Martine kijkt hij terug op, toch op een moeilijke tijd. Want haar ziekte borstkanker... Uh, die, uh, die heeft er wel in in het, uh, in het gezin, in de familie. Maar ze zijn met elkaar de ziekte in goed vertrouwen en met hoop op een goede afloop te lijf gegaan. Onze vliegende kiep, Zul van der Wart, ging bij hem langs. Hij vangt de mooiste kerstverhalen uit de wereld van de sport. De vliegende kiep. Ronald Koeman, wat doe jij op eerste kerstdag? Uh, met het gezin, hè. We zijn, uh, dit jaar zitten we in ons huis in, uh, in Portugal. Ja, en dan, in dat soort landen is kerst toch altijd even iets anders. Want vaak in dat soort landen is het maar één kerstavond. Wij in Nederland hebben er twee, maar... we zullen ongetwijfeld met elkaar gezellig uh, gaan eten in een leuk restaurant. Doe je dan ook nou cadeautjes en zo, dat soort dingen? Nee, dat doen we dit jaar niet. We hebben dat uh, met Sinterklaas, uh, ondanks dat de kinderen al wat uh, ouder en groter zijn... hebben we toch voor Sinterklaas wat gedaan. Dus uh, we kiezen altijd tussen, uh, tussen Sinterklaas of Kerst. En, uh, dus hebben we dit jaar gekozen voor Sinterklaas. Wat heb jij gekregen? Ik kreeg een boek van uh, Maurinho, dus... Uh, en die ben ik aan het lezen en uh, die lees ik uh, met de kerst wel uit. En wat staat erin wat je leuk vindt? Nou, het intrigeert mij altijd wel, uh, als je het over Mourinho hebt, uh, ja. hoe hij het voor elkaar krijgt. Om in ieder geval uh, grote sterren bij elkaar, om daar een team van te maken. En, uh, neem jij er iets van mee? Nou, ik neem wel mee dat ik vind, uh, en, en dat is het mooie toch wel weer uh, in de ontwikkeling die wij met Feyenoord maken. Zo gauw je het besef uh, krijgt binnen een groep dat ze het met elkaar doen, uh, primair stellen boven zichzelf, nou, dan, kun je, dan kun je een ontwikkeling maken. Je maakt ook een mooie kerst mee, hè? wat dat betreft sportief gezien. Gaat het goed met Feyenoord? Je ligt op koers, denk ik. Ja, meer, meer dan dat. Ik, ik, ik had niet verwacht dat we op deze plek en ook qua punten zouden staan. Ik uh, vind zelfs dat we meer punten hadden verdiend. Maar nou, dat geeft wel aan, dan had je gewoon voor het kampioenschap uh, halverwege gestaan. Niet dat dat de doelstelling is, absoluut niet. Want op basis van een heel seizoen, denk ik, uh, de plek waar we nu staan, vijf, dat dat een fantastische prestatie zal zijn als je dat behaalt. Maar uh, we hebben in heel veel wedstrijden laten zien wat we kunnen, hoe, hoe groot de ontwikkeling in het team is, hoe spelers individueel uh, zich ontwikkelen. Nou ja, en, en, en wat het mooiste wat ik van dit half jaar Feyenoord vind. Dat we, dat we het geloof en, uh, terug hebben gebracht uh, in dit Feyenoord. Want uh, de uitstraling is, is zeer goed. is Zeer agressief, maar heel positief. Je zit dan uh, met Kech zit je in Portugal. Uh, Bartine is er ook bij. Hoe is het met haar? Ja, goed, goed. Het is een uh, lang traject natuurlijk. Ze zit in de laatste fase van haar herstel. Ze moet nog vijf tot zes keer naar het ziekenhuis om de drie weken. Dan krijgt ze een infuus. Herceptin heet dat, uh, wat ze krijgt toegediend. En uh, ja, dat, uh, het is allemaal goed. CT-scan heeft uitgewezen dat het, uh, dat het goed is, dat het weg is. Dus uh, ja, het traject afmaken en dan uh, ja, herstellen. En, uh, ja, en dan ja, toch wel weer rooskleurig uh, de toekomst inkijken. Is dat moeilijk soms voor jou? Want ik kan me voorstellen dat je in wedstrijden af en toe aan dat soort dingen moet denken ook. Nou, met wedstrijden niet, want dan ben je zo gefocust uh, op de wedstrijd... Dat, dat, dat je alle anderen vergeet. Maar er zijn natuurlijk zoveel momenten uh, in een week, op een dag... Uh, dat, je, dat je er wel aan denkt dat ik hier in Rotterdam zit... en dat je bezig bent met een groep. Nou ja, en dan uh, denk je daar best wel eens over na. Dat, dat zoiets, uh, dat kan iedereen overkomen. Maar ja, het was bij ons pas de eerste keer dat het heel dichtbij was. En uh, dat heeft een enorme impact... En, en je leert er ook door relativeren dat je, ja, dat je gefocust bent op, op, op het trainerschap en Feyenoord. Dat is duidelijk, maar er zijn ook momenten dat je dat uh, op het tweede plan moet en kan zetten. Want gezondheid uh, hebben we wel uh, meegemaakt dat dat het allerbelangrijkste is. Wat zou jij in 2012 willen? Nou, wat ik uh, absoluut zou willen dat mijn vrouw herstelt en dat alles achter de rug is. En uh, in dat opzicht uh, dat we weer zonder zorgen verder kunnen leven. En sportief gezien uh, de lijn doortrekken waar we mee met, met Feyenoord mee bezig zijn. En, uh, ja, en dat, dat, dat vind ik sportief, sportief gezien wel, uh, wel een leuke verwachting voor 2012. Over jou persoonlijk ook, jouw contract loopt af. Maar je kunt bijna niet meer omheen om er om niet bij te tekenen, denk ik. Want het gaat zo goed. Nou ja, iedereen is tevreden. Ik ben zelf tevreden met de club waar ik werk. En, en Feyenoord is tevreden met mij. Lijkt mij en we gaan in januari zitten. Ik stel altijd wel uh, een voorwaarde natuurlijk. Omdat het gedeeltelijk heb ik mijn nek uitgestoken. Uh, niet alleen uh, in een periode waarin de club Feyenoord... Uh, ja, een heel slecht uh, sportief uh, seizoen had achter de rug. En, uh, dus daar heb ik mijn nek wel in uitgestoken. En, en, en natuurlijk bepaalde financiën niet uh, altijd wat je wil. Je moet het ergens naar je zin hebben, maar ook in dat opzicht ben ik natuurlijk laag ingestapt. En, en dus in dat oogpunt meenemen, dan moet je, moet je tot een akkoord zien te komen. Verslaggever Jules van der Wart was op bezoek bij Ronald Koeman, die wij goeds uiteraard wensen voor 2012. Nou, straks gaan we verder met de kersttribune vanuit de foyer hier in Carré. Maar we gaan nu eerst luisteren naar het NOS Nieuws, gelezen door Martijn van Beek.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 En met het draaien van het nummer Torn van Nathalie in Broeklia... Ja, is aan het begin van de middag de top 2000 weer van start gegaan op Radio 2. Het nummer werd vanuit het ISS aangekondigd door André Kuipers. Er was een rechtstreekse geluidsverbinding met het internationale ruimtestation. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. De kersttribune van Max. Met Margreet Rijntjes en Govert van Brakel. Goedemiddag vanuit uh, Theater Carré. Waar het kerstcircus aan de gang is. Uh, nou ja, het kon wel eens afgelopen zijn, de eerste ronde. En straks om vier uur dan uh, komt een nieuwe lading publiek uh, binnen, Margreet. Maar hier in de foyer, waar het nu rustig is. Alle koffiedrinkers zitten naar uh, de leven te kijken. En de paarden ja. en de clowns. Hedwigens Maduro. Uh, ja, die naam is altijd zo mooi, hè? Maduro. Ja, dat... Nou, dat ja. Hedwigens ook trouwens, hoor. Ja, Hedwigens ja. is ook mooi. Maar die achternaam, ja, die heeft toch een bijzondere klank in Nederland. Hè? Denk maar aan Maduro dan. Daarom. Uh... En uh, zijn is een beroemde voor voorvader? Of, uh... George uh... Uh, ja. Maduro. Ja, familie of uh... ja heel uh, verre familie, dus uh, ja. dat wel. Maar ja, door Madurodam is het wel natuurlijk. Uh, <laughs> ja. Die grap heb ik wel heel nee, vaak gehoord. Nee, nee, dat is het is dat gewoon oude, he? mooi. Dat het ja, is gewoon heel oud. He? Ja, ja, gewoon oud. oud. ja, Maduro, je weet je, Maduro. ja, ja, nee, is te makkelijk. <laughs> hey Hedwigers, we hoorden net Ronald Koeman Die dacht, ja, al, die uh, begeleidt jou bij Ajax. Ze hebben hartstikke blij met hem. Hij gaat weg jij, naar Valencia. Jij gaat mee. Ronald gaat nu naar Feyenoord. En toen dacht ik, hé, hey, wanneer zien wij Hedwigers bij Feyenoord? Ja, uh, wat zeg jij dan? Ja, ik bedoel, dat kunnen ze nu niet betalen. Maar er komt natuurlijk een moment dat die club nee. helemaal klaar is. Dat weet ik maar. Toch, uh, ik heb een uh, Ajax uit. Ik, uh, als ik zeg maar echt terug zou willen gaan naar Nederland... dan uh, denk ik momenteel hm? alleen aan Ajax. Dacht maar KF hebben het ook gedaan. Hoor. Nee, Kf en, uh, Wim Nesekes heeft KF Het zou voor mij een... Hebben we nog bij Ajax gespeeld? Ja, dat ja. weet ik. Het een raar gevoel zijn om Goeie. bij Feyenoord te spelen. Ja, is dat ja. echt waar? Ik bedoel, het is zo dat als je eenmaal aan Ajax ziek bent... dat je eigenlijk gewoon niet met goed fatsoen bij Feyenoord kan gaan spelen. Het kan wel. Het kan nee, wel, natuurlijk. Nee, maar voor, kan jou het wel. voor jou niet. Voor jou niet. Ik denk, ik heb er nooit over nagedacht eigenlijk. Gewoon, uh, ik ben uh, van kleins af aan echt helemaal opgegroeid met Ajax. Dus ja. Uh, yeah. Nee, maar stil, toch, hij beeldt. Hij belt. Ja, het is ja. wel Koeman, hè? Ik bedoel, het is Koeman. Ja, het is de dat combinatie ik, koeman en Ja, maar denk ik toch niet. Nee, is je eerste gevoel toch nee, hè? Ja, het eerste Ajax. gevoel is toch nee. denk ik toch aan, uh, aan Ajax. Gewoon. Dat is misschien ook wel logisch, gewoon omdat ik daar helemaal op gegroeid ben. Uh, ik ken ook iedereen echt van Ajax. Dus ik, ook, ik heb daar zelfs ook stage gelopen toen ik nog op school zat, zeg maar, financiële administratie. Dus ik ken echt iedereen daar in de club ook. Dus, uh... Ik vroeg me wel af, zou je er nu willen zitten met dat vreselijke gevecht wat er tussen twee, drie, vijf kampen aan de gang is? Nou, het, uh, het is nu al heel erg, maar... Sinds ik bij Ajax heb gespeeld was er altijd wel een beetje onrust. Ja, dit Misschien hoorde je he, het. He? Dit, ja, dit, dit gaat op leven ja. en dood. En er valt, ja. er valt een of andere dode tak straks af. Ja, er moet uh, waarschijnlijk wel iemand afvallen. Want uh, het gaat natuurlijk wel uh, met Cruyff. En Cruyff is echt een icoon in, uh, bij Ajax. En uh, ja, ik denk toch, als je eenmaal met hem bent, in C bent gegaan... dan moet je... Ook eigenlijk wel zijn ideeën uitvoeren en uh, ja. niet uh, achter zijn rug uh, omgaan, uh, andere dingen. Maar jij bent van doen. de jeugdopleiding, hè? Ik bedoel, jij hebt die, jeugd op, die befaamde jeugdopleiding heeft hij afgemaakt. Althans, je kwam maar als 12, 13-jarige binnen, ja. neem ik aan, ja. uit Almere. Je kwam ja. van Omni World. Ja, precies. Ja. Ja, dat hey, is ja. Almere. Dat is Almere, ja, dat is... Uh... Ja, eigenlijk maar één club in ja. midden. een profclub. Dat is uh, in ja. Almere City dan. Ja, en dus ik bedoel, het was toen ook al goed met de jeugdopleiding. Er komen voortdurend mensen. Hè? Ja, precies. De jeugdopleiding is altijd wel, uh, is altijd wel goed geweest. Als je al kijkt naar uh, toen met mijn lichting ook met uh, Wesley Sneijder Johnny Heidiga... Ik kan me door van der Vaart, zeg maar. Uh, Rijn Babel en ja. Welsen. Ja. Door maar, maar die hele discussie die er nu gaande is, ik bedoel, baart hij je zorgen? Doet hij je wat? Of denk je nou, ze zoeken het maar uit? Of heb jij een keuze gemaakt ja. tussen die twee mannen? Nee, die ik kenpalen? heb geen keuze gemaakt. Ik hoop gewoon alleen dat, uh, dat het uh, met Ajax goed komt. Want ja, het gaat wel om Ajax, om de club. En uh, ik denk dat heel veel mensen vergeten dat Ajax heel groot is, ook in het buitenland. Dan kijken ze ook uh, naar hoe het gaat. En, uh, ook nog met dat incident bijvoorbeeld in de bekerwedstrijd met Ajax-AZ. Uh, ja, dat wordt toch uh, wereldwijd bekeken. En dat is alleen maar negatief ja. voor Ajax dan. En uh, ik hoop dat het uh, de komende jaren alleen maar positief uh, gaat worden. Uh, we gaan even wat anders doen. Johan Derksen ken je, hè? Ik ken Johan Derksen. Nou Derkse. en of. Ja? Ja. Heeft hij je wel eens beschreven of onderhanden genomen in VI? Uh, geen, niet, uh, geen slechte herinneringen. Ik heb geen slechte ah. herinneringen. Uh, nou, hij mag zijn mening hebben. Ja, natuurlijk. Dat heeft hij dus, uh, ja. erin. En weet je wat zo leuk is? De hele middag heeft hij al uh, een mening over muziek. En speciaal over uh, kerstmuziek. Hij laat zijn favoriete kerstplaten aan ons horen. En hij is bovendien zo aardig om het nummer even zelf in te leiden, Johan. Johans Platenkast. Linnert Skinnert, dat is een verhaal van de familie Van Zandt. Vader en moeder Van Zandt, die hadden drie zonen en schrik niet... die noemden ze Johnny, Ronnie en Donnie. En Johnny was de zanger van Linnert Skinnert... maar die is uh, bij een vliegtuigongeluk om het leven gekomen. En nu is Ronnie de zanger van Linnert Skinnert. En Donnie, die heeft ook een eigen band... en Donnie en Ronnie hebben ook samen weer een band. Maar... Dat is een hele ruige familie qua muziek, maar die hebben een hele innige familieband. En het is te gek dat dit soort rock'n'rollers zo'n prachtig kerstliedje componeren, Mama's Song. When the Lord brings me to you Then I know I will be in heaven Where my eyes can rest on you But until then I will remember All the good times that we've shared I'll hang a star upon this tree for you On Christmas Day I know be there too. I'm Ja, het staat allemaal in de platenkast van Johan Derksen. Volgende uur komt hij er met nog een andere. De kersttribune van Omroep Max. Op Radio 1. E, met Gobert van Brakel. Margriet, Margretheijntjes. Live uit KD. Ja, mooi, hè? Ja. Het is bijzonder. Ja. En straks pakken ze nog even uit, tegen het hele uur natuurlijk. Trio 4, voor de goede orde. Eh? Trio 4 heette ze. Ja, ja, ja, sorry, ja. Trio 4. Want uh, dan hebben ze natuurlijk weer een, een visie op het afgelopen jaar. Bijvoorbeeld volgend jaar, je weet het maar nooit. Nu uh, gaan we even kijken bij Ron. Ron Vergouwen met uh, zijn Kassie Kijken Kerstgala. Ron, bezig met de uitreiking van prijzen. Laatste prijs, iets of iemand die het, uh, het laatste jaar flink voor de kiezen heeft gehad. Welkom terug bij het laatste deel van het Kassie Kijken Kerstgala 2011. Een ware prijzenregen waarin onze tv-recensent de opvallendste tv-momenten van het afgelopen jaar rijkelijk beloont. Hier is uw gastheer Ron Vergouwen. Ja, Welkom terug bij het laatste deel van het Kassie Kijken Kerstgala. We hebben al een aantal awards weggegeven. Zo won Wim Turkenburg de Zilveren Dr. Clavan Award... als de meest geziene tv-deskundige. En de ajax soap viel de eer te beurt om de gouden Houders Overop-knop te winnen... voor de irritantste tv-hype. Tijd voor de volgende categorie. En dat is de vergulden steuntje-in-de-rug-ring. Wie of wat verdient er in het nieuwe tv-jaar meer steun of waardering dan in 2011. En voor deze categorie zijn genomineerd... De eerste die onze steun hard nodig heeft is Ivonie. Bijna 40 jaar trouwendienst en door één euforisch gesprekje... in Pauw en Witteman, verguist door het complete Nederlandse journaalje. Maar geloof maar, voor mij het was unaniem een belachelijk groot succes. Het is moeilijk bescheiden te blijven... Voor een kerel met zoveel talen... Veel mensen vielen over je heen. Nou ja, en niet ten onrechte. Terwijl ik dus met 40 jaar televisieervaring daar sta... en dan moet weten dat je op het moment dat de adrenaline uit je navel spuit nog... je nooit voor een camera moet gaan staan. De tweede genomineerde is SBS 6... De tv zenders sloeg het afgelopen jaar qua kijkcijfers geen deuk in een pakje boter. Maar ja, wat wil je dan ook met weinig vernieuwende programma's... en steeds weer dezelfde presentatoren? Ja, maar het hele jaren terug nog gouden tijden voor SBS. Nu lijkt er geen eind te komen aan de programma's die mislukken en niet scoren. Laatste flop, de Sing-Off. Heel hartelijk welkom bij de Sing-Off! Die groep mensen die bij SBS werkt, die zijn echt niet gek. Die hebben die zender groot gemaakt. Alleen op een gegeven ogenblik, denk ik, zijn ze wat tevreden geweest met elkaar. En zijn ze vergeten te vernieuwen. Straks de laatste nieuwtjes uit showbisland in China. Gevolgd door de meest schokkende vliegtuigrampen. Ook genomineerd voor het steuntje in de rug, net als vorig jaar, Job Cohen. Uitleg lijkt me niet nodig. <tied> <tij voor> de <Polonaise> PvdA, we hebben het gehoord, is een van de grote verliezers van gisteravond. Gaat van 1813 naar 1174 zetels. Cohen, mag ik even wat geld ik wil afrekenen? We zijn onzeker geworden. Bestaat mijn baan straks nog? Ik denk het niet, Jop. De volgende genomineerde is René van der Gijp. Eerst werd hij in de tv-kantine genadeloos gepersifleerd... Vervolgens won hij de televisiering, maar daar kon hij niet van genieten... want inmiddels zit hij al een half jaar overspannen thuis. René van der Gijp doet vanwege een burn-out voorlopig niet meer mee aan Voetbal International. Ik voel me 80%, ik vind alleen wel, weet je. Ik heb er zoveel mail, zoveel post gehad dat je... dan moet je wel weer gaan zitten als je ook echt dit helemaal 100% klaar voor bent. Want voordat je het weet, word je onder tafel geluld door Hans en dat dat moet je natuurlijk niet hebben. En de laatste genomineerde is de Nederlandse tv-comedy. Het was de laatste jaren al behoorlijk kwakkelen om de Hollanders te laten lachen. Maar ook met de laatste aanwinsten als Walhalla, De gekste dag, Iedereen is gek op Jack... en Comedy Live gingen onze mondhoeken niet omhoog.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 Ja, dat waren de genomineerden. En dan nu de uitreiking. De prijs zou eigenlijk worden uitgereikt door de winnaar van vorig jaar, Rita Verdonk. Maar die wilde liever gaan steengrillen vandaag. Dus dan maak ik zelf de envelop maar open. De vergulden Steuntje in de Rugring 2011 voor de grootste pechvogel op tv... die we in 2012 meer geluk gunnen, is gewonnen door René van der Gijp. Ja, René, uh, gefeliciteerd. Je eerste reactie. Ja, maar dat is toch hartstikke leuk, man. Nee, dat, uh, ik, als ik dadelijk fit ben, dan uh, kom ik hem ophalen bij, uh, bij Max. Hoor. Wanneer kunnen we je weer op tv verwachten? Nou, ik hoop de eerste uitzending in het nieuwe jaar. zit 20 januari of zo, 19. Daar hoop ik er wel weer bij te zijn. Goed, geef hem nog één groot applaus. De winnaar van de vergulden Steuntje in de Rugring 2011, René van der Grijp. Oké, okay, dankjewel. Ja, en dit was het dan. Het Kassie Kijken Kerstgala 2011... Alle prijzen zijn uitgereikt. Ik bedank de winnaars. Wij gaan aan de borrelhapjes. Tot volgend jaar. Tot zover het Kassie Kijken Kerstgala 2011. Tot volgend jaar. Ron van Gouwen, Kassie Kijken speciaal voor de Kersttribune. Een jaaroverzicht met prijzen. En u kunt op deperstribune.nl uh, onze site uh, kunt u terecht voor uw reacties. En hoor het uh, publiek even klappen... De paarden waren in de ring, zijn in de ring. En de kozakken daar natuurlijk bovenop met hun laarzen en hun koolbakken natuurlijk. En een uh, stoere uiterlijk, mannen met baarden, misschien wel met snorren. Ja, want ja, wij zitten voor de goede orde in Carré, ja, in het foyer. Het. En hier beneden is het wereldkerstcircus. Maar wij zien niks. Wij We zien niks, maar niks. het klinkt goed <laughs> naar beneden. Um, we zitten hier met de voetballer Hedwig Maduro, uh, spelend voor Valencia, tenminste, als hij herstelt, maar daar gaan we vanuit. Uh, we hebben jou gevraagd het sportmoment van het jaar te kiezen. En jij hebt gekozen voor de gewonnen finale van de Nederlandse honkballers. Yes. Even luisteren naar hoe dat werd gevierd. Fantastisch. Dit laat zien dat Curaçaoenaars met Nederlanders dus heel, heel goed kunnen werken. Wat denken jullie ervan? Het is geslaagd! Het is geslaagd, jongens! Het is geslaagd! En inderdaad, het was geslaagd. Uh, is het jou, heeft het te maken met het feit dat het ook Antilliaanse spelers zijn? Dat het ook voor jou dat sportmoment is? Um, ook wel een beetje. Omdat maar... jij dat zelf ook bent, hè? Ja, de Antilliaanse afkomst. Ja, ook dat. Uh, kijk, uh, ook op de Antillen werd het heel groot gevierd. Uh, het is zo'n zo unieke prestatie. Als je kijkt, uh, volgens mij is het ook uh, het eerste Europees land dat ooit wereldkampioen uh, is geworden met honkbal. En dan ook nog Nederland. Ja, heb je zitten kijken trouwens? Nee, het was in de nacht. Dus, maar ik heb wel de hoogste hoogtepunten ge, bekeken de volgende dag of volgende ochtend. En uh, ja, ik was wel blij. Uh, kijk, uh, Antille werd het uh, grootste gevierd, in Nederland ook. Uh, en het is gewoon een uh, wereldprestatie. Kun je eens uitleggen, hoe komt het toch dat een, iemand van Aruba of van Curaçao zo goed kan hondballen? <laughs> ja, dat, dat, ja, behalve dat, dat, jij die goed kan voetballen. Maar dat is meer een uitzondering, denk ik, dan hondballen. Nee, maar uh, dat is uh, daar denk ik wel sport nummer één. Ja. Als je daar wordt opgegroeid, dan uh, gaat iedereen toch honkballen. Um, ja, dat is, uh, daar zijn ook heel veel goede honkballers die uit, uh, uit Antille komen of op, uh, uit Aruba. Had jij ook kunnen worden? Maar jij... Ja, nou, als ik, uh, toen ik zeg maar klein was, uh, was het altijd voetballen of honkballen. Ja. Uiteindelijk is het toch wel voetbal geworden ja, nou ja omdat je misschien op enig moment in de tijd denkt wat je beter kan. Ja, precies. Dan ja, ga precies. je zoeken. Nee, maar ik vond uh, voetbal ook wel uh, toch wel wat leuker dan, uh, dan honkbal. Eigenlijk kan jij een heleboel, hè? Je kan muzikant had je kunnen worden, honkballer had je kunnen worden. En je bent... Ja, muzikant kan die nog worden. Als ja, dat zo. is waar. Dat kan nog, ja. Samen ik ja, met Je kan Alibé. heel goed zingen, heel ja. goed zingen hoor. Ja, dat is hoor nee, nee, Ja, ja overzellig. Dan moet nee, je nee, over de brug komen. Nee, dat wel, we, was een is een grapje. Dat is een In de badkamer klinkt dat nee. goed. Ik wil een microfoon niet. Nou ja, Rines Michels speelde wel eens dat hij de tenor was. En droomlamp uh, kon acteren. Waarom? Nee, maar, nee, maar dat durf je niet. Nee? Maar wie wel echt goed kunnen zingen. Tot slot van dit uur. zijn onze muzikale vrienden van vier. En die gaan nu het afgelopen en het komend sportjaar bezingen. Wat zal ons het komend sportjaar geven, doen we weer een gooi Naar de hoogste plaatsen op een groot toernooi Neem een voorbeeld aan de gouden meiden, vier keer je slaan. Shanghai meteen winst op de eerste dag. Of kijk naar hem zonder land, die is goed geland, eenvoud. Of wat dacht je van iedereen Wust, die bleek toch robuust weer goud. Vele dagen aan de buis gekluisterd, de verwachting hoog. Maar niet elke sporter kreeg een regenboog. Op de weg was Marjan Vos er bijna, het WK bleek zwaar. Had ze goud, dan was ze sportvrouw van het jaar. Houdt zijn bal straks nog even halt, Als de starter knalt, mag hij gaan. Weet Esteban, onze AZ-man, Komt René aan niet slaan. Wat zal ons het komend sportjaar geven? Wordt het kippenvel, of gaan we als oranje door een kleine hel? Maar gaat het dan uiteindelijk niet toch om het spel? Mooi, 3 of 4 ja, het leuk, hè, het, het komend, ja, het komend ja, sportjaar, er is natuurlijk uh, van alles te doen het komend jaar. Hè? Het EK, waar jij natuurlijk ongelooflijk van hoopt dat je daaraan mee gaat doen. Ja. Dat hopen wij met jou. We hebben natuurlijk ook de Olympische Spelen. Ook is dat? het iets wat jij, inderdaad ook, waar jij je ook op verheugt? Ga jij kijken naar die Olympische Spelen? Jawel, Dat is altijd wel een heel uh, speciaal evenement. Ook een uniek uh, evenement. Ik heb het uh, zelf kunnen... Hoor je dat? Dat is van circus. Ja, ik denk dat de bel voor de nieuwe voorstelling zometeen. Uh... Ik denk het ook, ik denk het ook. Nee, maar ja. ik heb zelf ook met de Olympische Spelen mee mogen doen. Met het voetbaltoernooi is toch wat anders. Want, uh, dan zit je niet in een Olympisch dorp. Maar uh, ja, het is sowieso alle beste sporters bij elkaar. Ja. Dat is zo Dat heel mooi. af, hè? Ja, een ja, beetje een wel. Het kan ook wel een zaterdagmiddag in VND zijn. Dat er zo'n belletje gaat wel, ja. en dat er iemand zegt... Dames en heren, de aanbieding van deze dag. Ja, inderdaad. <laughs> de sokken. Wat ik nog even wil weten, welke sporten van de Olympische Spelen ga jij echt waarvoor zitten? En waar je, je echt op verheugt? Wat... Nou, toch wel atletiek. Ah. Atletiek vind oh, ik wel, wel altijd, uh, mooi om te zien. Atletiek, waarom? Ah, ik heb toch altijd... Uh... Ah, ik weet het niet. Het vind ik toch wel echt uh, een toppunt van hoe een, een sporter hoort te zijn... Uh... Vooral de sprint, 100 meter. Uh, ik had het gewoon mooi om te zien hoe snel iemand uh, kan zijn eigenlijk. Ja, het is een beetje <hijs> ja, ja, misschien kan er iemand open doen. <hijs> ja. <hijs> ja. Het is een vreemdeling zeker die voor de deur staat. Want er wordt niet ja. open gedaan. Ik ja. Ja. zeg nee, ja. nou goed, de Olympische spelen daar zie je naar uit. Maar natuurlijk zie je vooral uit naar het... Uh... Naar het EK. Natuurlijk, ja, het EK. En uh, we hebben een zware pool, hè. al de gezeur hebben we gehad. De voorbeschouwingen, tegen wie ze uit het liefst voetballen? Tegen de sterkste landen uh, eigenlijk. Uh, kijk, maakt Duitsland niet, is... Wel, nee, dat maakt me niet. Als je echt Europees kampioen moet worden, dan moet je toch tegen iedereen spelen. Tegen de beste landen. En uiteindelijk Spanje? Ja, dat uh, zeggen ze nu al. Het uh, zijn ja. al veel teamgenoten natuurlijk ook, uh, die dolle Maar ik zeg ook daar, we uh, uh, zijn al Europees kampioen geworden en uh, wereldkampioen. wereldkampioen ja. Dus uh, nu mogen ze het... Uh, nu, nu mogen wij, wij eens keer, uh, wij, wij moeten gewoon winnen. Precies, ja. wij. Maduro zet hem op, hè? Ja, ja. ja ik zal mijn best doen. Ik ga je bijna, best doen, joh. Bijna ja. een kwart eeuw na Michos, dus het zou moeten kunnen, hè? Zou moeten. Dank Eigenlijk voor je komst, Maduro. Ga je nu het doen of, uh, met de familie nog even? Ik ga nog uh, naar de familie. Ja. Uh, lekker eten, cadeautjes okay. uitpakken. En, uh, Wat gezellig. Heel gezellig. Fijn, Fijn dat je hier was, Hedwigus. Ja. Zo na even. de NOS zijn we terug, hè? Met zo is de, het. de kersttribune voor het laatste uur alweer van deze uitzending. En dan is onze gast Henk van der Meijden. Tot zo. Het Radio 1 Jaaroverzicht. Het noorden van Japan is getroffen door een zeer zware aardbeving. Morgen van 9 tot 5. In de staan uit het dak van wat vroeger de loods was van Chemie Pak. Een bedrijf op het industrieterrein Moerdijk. Acht uur lang de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. En het nieuws is dat inderdaad Mubarak aftreedt. De wateroverlast door overstroming in Australië wordt erger en erger. Skyscrapers are now being surrounded by water. Morgen van ochtends 9 tot middags 5.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 De Nationale Wetenschapsquiz. Morgenavond, 5 over 10, bij de VPRO op Nederland 2. Blue van VGZ. Vanaf 77 euro. Sluit nu af op blue.nl. Hey Fred. Jij wilt toch veel spaarrente zonder dat je je geld jaren vast hebt? Nou, dan heb ik echt een veel betere bank voor je gevonden. <laughs> Eindelijk ontdek ik zoiets een keer eerder dan jij. SNS Bank geeft je nu een bijzonder hoge spaarrente.